Dat was het. Yeah. Daar wilde ik naartoe. Ja, yeah, mooi. En hoe heb jij die sharinggroepjes ervaren? Ja, heel, heel nuttig. Mm -hmm. Ja, heel goed. En um, ja, dat was elke dag. En behalve de eerste dag niet.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 En die hadden wel zoiets, waarom begint dat pas de volgende dag smiddags? Mm, waarom nou, heb goeie. ik niet de eerste avond al bijvoorbeeld? Nou, dan zullen we die, die gelijk even vragen? Uh, zou ik die aan Sander vragen? Ja. Waarom begint het de volgende dag pas, Sander?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 En als ik dat nou zo aan je uh, vertel... En dat is dan hetzelfde als vorig jaar inclusief maaltijden en alles? Ja. ja. ja, het, ja het is lijkt... van woensdagmiddag uh, tot het zondagmiddag. Dus all inclusive, om maar zo'n moderne term erin te gooien. <laughs> ja. Van woensdagmiddag tot... Zondagmiddag. Dus is korter dan vorig jaar, of niet? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, dat vind ik dan even heel moeilijk in te schatten. Hè? Maar...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 en uh, kijk als je als co-creator komt dan betaalt je 100 euro minder en verblijf je veel langer in het festival ja, dus een aantal uit, dagen voorafgaand eraan en een aantal dagen na het festival ja. en ook in die dagen uh, heb je zeg maar uh, kosten inwoningen met tent, dus dat, dat, uh, dat is denk ik uh, een veel, uh, ook een hele interessante uh, mogelijkheid. Ja, dat zouden die mensen dan ook kunnen ja, doen. Ja, dus dat ja. zou je dan kiezen uh, en verder is het zo dat we dit jaar geïntroduceerd hebben dat voor iedere uh, nieuwe upper die je, je aanbrengt als deelnemer, dat je 50 euro retour krijgt op je eigen toegangsbewijs. Ja. ja. Nee, toch als, als een soort bonus als je tien mensen aanbrengt, dan geef je gewoon je hele kaartje uh, retour. Zo.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 vijf ritme dansen, bekende de bekende dans van Gabriela Roth uit, uh, uit Amerika. Um, we, hebben, zeg maar, we hebben, een we transdansorkestra uh, die die komen ja. het festival doen. Ja. Een live transdans. Live transdans wow. band.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 gewoon individueel binnenloopt en dan, nou, dan zie je gewoon wie daar wie daar is en met wie je dat dan kan aangaan. Oké. Okay. Volspannend. Ja. Ja, zeker. Ja. Nog eentje. Um,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 Nul. Gullig. Ja, helemaal goed. Oké, okay, Mario, bedankt voor deze mooie, mooie vraag. Want, uh, ja, Mario is altijd een beetje de. de ja, zo noemen we er wel een beetje de sidekick. En die houdt alles een beetje in de gaten of het allemaal nog wel uh, duidelijk is. En nou is dit onderwerp nog goed te behappen. Maar soms gaan we ook naar diepe psychologische processen. En dan zegt ze: Ja, oh, maar wacht even. Hoor. Dit snappen de mensen niet. En dan komt zij er altijd even in. En goed. Uh, nou, we gaan naar het open uh, OpenUp nu. En vooral hun missie. Laten we daar maar eens mee uh, beginnen. Misschien moet ik nog aanspreken.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 Uh, past daar ook in, in thuis. In die, in die bewustzijnsontwikkeling. En het kan zo zijn dat, uh, dat je. Dat je na een, avond naar een muziekstuk ligt te luisteren. En dan pats. Ineens uh, ja, komen een aantal dingen in val op zijn plaats. Waar je, ja, waar je al een tijdje naar op zoek was. Ja. Als ik het samenvat. Dan gaat het vooral over inzichten. En die inzichten neem je mee tot een bepaalde bewustzijn. Dat is een beetje heel kort. Wat grappig is. Ik hoor je niet over het open gaan. Open up. Ja.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 echt open. Dat, dat, dat, nou Degene die dan nog uh, gesloten blijft, zou ik maar zeggen, dat ben je raar woord, maar uh, nou, die, die, die komt voor goede huizen. Dat, ja. dat lukt bijna niet. Nou, dat is een heel ja. waar ding, uh, dat ook in het contact met mensen, met andere bezoekers van Up, gebeurt ook heel erg veel. Als je kijkt naar zo'n t de t dat is een soort van informele samenkomst met zijn eigen mini-programmering. Dus Daar staat of een DJ te draaien, of wordt een beetje gejamd. of er is achtergrondmuziek. Mensen die, ja, die, die, die, die zijn met het vuur bezig om het brandend te houden,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 Kamer van het de, van de kasteel zetten hoor. Want dat, uh, dat zijn hele krakkemikkige twee-personen-beetjes of stapelbeetjes. Ik heb toevallig ook een training gehad, 2,5 jaar. Maar je wilde niet met meer dan twee mensen op één kamer uh, slapen. Maar goed, dat is even. Nou, als, de, als dat duizend mensen zijn, dan. Uh... Ja, maar daar hebben we dan over nagedacht. En uh -huh. dan kunnen we gelukkig uh, uitweiden uh, naar een andere plek in de ja, omgeving. Dus ja, dat komt wel goed. Nou, prima. Ja, prima. Er is wel één ding over te zeggen. Uh, Want ik voel ook gesprekken met het kasteel waar zij zelf mee bezig uh, zijn. En zij waarderen dat kasteel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 Nou, ik ga nog even vast het uh, website noemen Want dan kunnen mensen misschien alvast. vast uh, Dat is www.openupfestival.nl En het wordt van 25 uh, tot, 90, tot en met uh, zondag 29 juli In Limburg dus uh, gehouden Als ik je even daar mag het uh, ja? is uh, openupfestival.com. Oh Ik heb volgens mij gewoon NL getikt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 En dat wordt dus het is ook een beetje maatschappijkritisch maatschappij kritisch zelfs nogal uh, ja. Ja. ja, Het leuke is dat dat soort uit, voorbeelden dan genomen worden om, uh, om daar een theatraal dingetje van te maken. Ja. Nou, dat is echt hilarisch. Dat ja. is ook mooi. Ja, dat ja, krijgen ook sorry. Nee, er wordt veel gelachen ook ja, op het festival. Ja, precies, en dat, heel veel gelachen, dat, dat ja. is ook belangrijk. Ja, dat we gewoon ook buik buikend over het gras kunnen rollen met elkaar. Ja. Ja, je kunt ja. je ook opdrachten laten aanmeten hè, door een soort coach. Als je zegt van nou, ik vind het heel moeilijk om mensen aan te spreken. Dan kun je bijvoorbeeld een opdracht krijgen van nou, ik uh, ga nu twintig uh, mensen aanspreken. Of als je hoe moeilijk vindt om je mond te houden, dan zeg je nou, vandaag ben je de hele dag stil. Hè? Dat soort opdrachten ja, uh, heb ik ook mensen tegen Ja, als je dat wil, dan, dan kun, je, kun je daar een vragen. Ja. Ja. Je kan het uh, heel uh, ingewikkeld nou, maken ik voor jezelf. Ik heb je al mensen gesproken, die waren zeer enthousiast over. Want daar kan het. Ja, tuurlijk. Ja, je kan ja, daar echt maar, een held worden. En, uh, en het, het helpt mensen ook echt om ietsje verder te komen. Dus ja, ja. het ziet er ook wel mooi uit. Het is wel koldig. Ja. Ja. Ja, ja, nou, we hebben de onze Wisdom Chair, dus uh, als je daarin gaat zitten, dan beschik je meteen over de ultieme wijsheid. En dan kan iedereen die langskomt, die kan dan jou een vraag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 Bezig om met veel liefde uh, te helpen om upgrad te maken en ook überhaupt te organiseren. Ja, de, daar, daar zijn we vanuit het bestuur gewoon heel dankbaar voor.